Dit is voor het eerst een rechtstreekse vlucht gegaan van Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten. Aan boord waren vooral Israëlische en Amerikaanse topfunctionarissen. Ze gaan in Abu Dhabi praten over het verder aanknopen van de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. De vlucht was ook bijzonder omdat er voor het eerst vanuit Israël door het luchtruim van Saoedi-Arabië is gevlogen. In Sudan is een vredesakkoord gesloten tussen de regering en vijf rebellengroepen. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over landeigendom en het delen van macht. Veel niet-Arabische minderheden in Sudan voelen zich economisch en politiek achtergesteld. In Brabant is opnieuw een nertsenfokkerij besmet met het coronavirus. Het gaat om een bedrijf in Venhorst, in de gemeente Boekel. De ongeveer 9000 nertsen die daar worden gehouden worden afgemaakt.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 In de haven van Rotterdam is een grote partij spuitbussen aangetroffen met het verboden vloeibare gas heptafluorpropaan. De 300 spuitbussen zijn samen even schadelijk als de uitstoot van 650 retourvluchten van Schiphol naar Parijs, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. De partij komt uit China en was op weg naar Duitsland. Het weer vanuit het noorden en westen gaat de zon wat vaker schijnen en op de meeste plaatsen blijft het droog bij maximaal 19 graden. Vannacht klaart het verder op en dan koelt het af naar een graad of acht. Morgen verandert er niet zoveel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Vijf kilometer file tussen Amstelveen en Badhoevedorp geeft 20 minuten vertraging. Door opruimwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Bij de Koentunel staan de file op de A10. Vanaf Ring Noord tussen Lansmeer en de Koentunel twee kilometer file.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 Vanmorgen las ik het dat zij gewonnen had. Wat ze op dat moment achter. Nee, ik vind het een prachtig, leuk programma. Oké, okay, nou ja. Ze met een winnaar. Ja, voor die drie mensen heeft ze gewonnen. Van Francis en uh, Jeroen. Ja, Dus helemaal goed van uh, Astrid. Dan hebben we nog uh, de editie van de ijsbaan. Uh, dat nieuws uh, kregen we van de week. Die gaat niet door. We straks nog veel meer natuurlijk. Ja, we hebben straks natuurlijk Sandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard, het was een van de... Naast het uh, nieuwe uh, naamgeving aan het uh, circuit. Waar ik toch echt even aan moet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 ja, dat, die haai trouwens, dat is een makreelhaai. Oké, okay, dus hij is te eten. Ja, haai, je kan het proberen. Zoals dus als je zin hebt in uh, makreel, dan uh, ja. kan je daar in aan die haai Hawaii denken? terecht. Dus dat wat betreft uh, de berichtgeving. Uh, volle drie uur bij Zandvoort op zaterdag. Op je lokale radio, CFM Zandvoort. Een hele goede middag. En Walking Away is de volgende. Om deze weer eens terug te horen op het geluid van Zandvoort. Yo, de Crack David en Walking Away. Ja, zeg maar, hier is lieve. regiert de hart Zo zijn we deze uitzending van Zandvoort op zaterdag weer lekker begonnen op de Zandvoorts Radio. Ja, door je Crack David en Walking Away... gevolgd door een uh, plaat uit de jaren 80 van uh, Duff. Dat was uh, inderdaad de single Codo. Het Zandvoorts Nieuws uh, gaat eraan komen. En is, uh, we hadden het net nog uh, over de slimste mens. Gewonnen dus door de Astrid Kersenboom. Maar ze moesten het opnemen tegen die uh, opera-zangeres Francis van Broekhuizen. Ja. En welke zomerstorm hadden wij van de week...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 In the memory, when you touch my body and you say my name, giving me what tick I tick need. Tick Every tick minute, so in it like you in my bed. Every hour, give you power. I'm losing my 24-7, got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24-7, got you on my mind. Dag met het begin van de Tour de France in Nice. In uiteraard Frankrijk. En we hebben de kwalificatie van de Formule 1. In België Spa-Francorchamps. Straks daar veel meer aandacht aan bij Zandvoort op zaterdag. En als je naar de herhaling luistert, hoor je het lekker nog een keer terug. Dan kan je nog even denken aan die mooie zaterdag. wat een zonnetje schijnt lekker in Zandvoort. daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En Salve, het is weer een beetje van ons. Heb je het gemerkt Albert-Jan? Ja, af... Het is nog alles of niks. Ja, het is in één keer empty. Uh, <lacht> ja. Ja. Het weer zit even een klein beetje tegen. En uh, de toeristen die denken, we blijven meteen weg. Nou, zitten de kalsjes er ook weer uh, bijna op. Hè? Dus uh, dat kan ook uh, meespelen. In ieder geval, wat het weer de komende dagen gaat worden... of het nog echt uh, lekker strandweer wordt... dat hoor je zo dadelijk naar de disco-klassieker uit de jaren 70. Hier is Amy Stewart en Knock on Wood. Alvoos de radio. Ja, uit de tijd dat je nog een glitterbol, zo'n spiegelbol aan je plafond had hangen met zo'n rotor ronddraaien. Een hele grote squat, niet-milieuvriendelijk ding wat er dan opschijnt. En dan de verlichting erbij. Hartstikke leuk hoor, Amy Stoer. Zie je de foot. 1 minuut over half drie keer weer met Albert Joan Vos. Het is een wisselvallig weekend met vandaag zelfs enkele buien. En het kunnen zelfs stevige buien zijn.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 De temperatuur wordt geleidelijk weer wat hoger. Maandag wordt het maximaal 18 en dinsdag 19 graden. En vanaf woensdag stijgt het flik weer naar 20 graden. En meer dan met donderdag en vrijdag. Zelfs maximaal tot 22 graden. Al dus Rico Schreuder. Dus we krijgen een lekkere nazomer. En daar kunnen we weer met z'n allen van genieten. Albert-Jan, mooi, mooi, mooi weekje. Mooie week. weer. 22 graden is wel te doen, toch? Ja, ja. Oké. Okay. Het weer is naar te lezen op ricoweer.nl ja en als albert het dan er toch over uh, zomerweer heeft, uh, dan uh, kan ik ook nog een zomerplaat draaien. Hè? Dus uh, daar genieten we lekker van. Hier is Phil fern en galaxy en what do I do? You'd feel the same Now I can't take the weight een beetje dat zomergevoel vast met deze van Phil Veren en Galaxy en What Do I Do. Zo, zo dadelijk hebben we in de uitzending trouwens Jan Lammers, wat uh, Jacob was afgelopen woestig op het circuit en sprak met Jan dat na deze plaats. I turn a flop to a bop I don't know what time it is, flay, flay on these hoes I don't need to work body like precious Four door luxury sedan Moving around these blocks like Tetris Had the 750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 fucking engine light numbers you see how i'm rocking baby everything i do is organic bitch suck it to me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 En hij sprak daar uh, allereerst met uh, Jan Lammers in, uh, in het late stadium. Dus Jan Lammers, sportief directeur van het Dutch Grand Prix. En Robert van Overdijk, circuit uh, directeur uh, Circuit Zandvoort. Uh, dat uh, interview met Robert van Overdijk doen we in het tweede uur. Maar uh, Jan Lammers, sportief directeur van het Dutch Grand Prix. Daar sprak uh, Jan Lammers, ach, daar, daar sprak Jaap Koper afgelopen woensdagmiddag ook mee. Dus hier deel 1 van het interview van onze collega.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 Zijn we bezig. Eh, eh, dus, dus wat dat betreft zit ik midden tussen alle eh, nieuwe Hamiltonnetjes en Max Verstappers van de toekomst. Eh, die nu eh, tussen de 10 en de 12 zijn. En eh, ik denk eh, over een jaartje of 8 eh, ja, in de Formule 1 zitten. Er zal er wel 1, 2 of 3 eh, zullen we er wel doorkomen. Hoe zit het uh, met jou, zoon dan? Uh, zie jij in hem ook een, misschien een potentiële kandidaat die ook hogerop zou kunnen komen? Ja, je bent natuurlijk een beetje van voor vooroordeel.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 op het moment dat het ertoe doet. Dus, dus dat is in, in die topsport, is een slangenkuil. Maar je moet gewoon presteren en dan word je opgepikt. En, en, dus, dus ja, ik hoop, ik het zou het geweldig vinden als, als een Rayan dat lukt, natuurlijk op het voetbalveld. En, en voor René hoop ik dat hij dat op de kartbaan voor elkaar krijgt.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 Met jou. niet wetend wat er is. Eindigen de zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. Er heb net de nacht van mijn leven. En toen de tijd had je de band uh, Guus Meeuwers en Van en Die hadden een hele grote hit met Het is een Nacht. Ja, juist, uh, hoorde je collega Jaap Koper. Die uh, sprak met uh, Jan Lammers afgelopen woensdag op het circuit.